The rock and fish on the floor play podcast. De beats van Proc en Fitch hier in de mix. bij See het op jouw evenement. Dan tot aan 11 uur. Cooking fish. in een Proc Pitch remix. En natuurlijk gedraaid in de live set van Proc Pitch. Ja, ik kijk naar de klok. En de klok radert met de rast te De klok van 11 uur. Dat betekent mijn één ding. Alweer een einde van twee uur lang. Zie het op jou CFM Sanford. Ik bedank iedereen voor het luisteren. En ja, volgende week vrijdag zijn we er weer. Mijn naam nou was DJ JKK En ik zeg, volgende week vrijdag 9 uur sharp. Een frisse, fruitige nieuwe aflevering van Seat. Met heel veel nieuwtjes. Lekkere muziek. En natuurlijk... Die onvervalste partykite. Maak er een mooie weekend van. u weet, zie jou so, nog een heel leuk, leuk feestje. Ciao. Ciao! We thought we'd slow things down a little bit. And play you something on a slightly different tip. If you're gonna be in a beat for this summer. We're pretty sure that this is something you're gonna be hearing quite a bit. Thanks for listening. For any further info, upcoming releases, all future DJ dates, and any news, check out facebook.com forward.